Twee uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Mexicaanse leger heeft de baas van een berucht drugskartel opgepakt. Mario Armando Ramirez Trevino, bijgenaamd El Pelon, ofwel De Kale... is de leider van het golfkartel. Hij werd gearresteerd tijdens een gezamenlijke actie van het leger en de marine. Ramirez Trevino nam de macht over van het grootste drugskwartel... ook een van de grootste drugskartels, vorig jaar over van Mario Cardenas Gullen. Die werd in september 2012 opgepakt door het leger. Een 30-jarige Zandammer is door de politie gearresteerd... in verband met de dood van een 51-jarige plaatsgenoot. Buurtbewoners belden vanochtend met de politie met de melding... dat het slachtoffer onwel was geworden. Een poging om het slachtoffer te reanimeren mocht niet baten. De politie beoordeelde de omstandigheden als verdacht. Het Rijtjeshuis werd afgezet en er werd de hele dag onderzoek gedaan. Omwonenden denken dat er in het huis een schietpartij was... maar de politie wil niet zeggen in het belang van het onderzoek. Het leger in Egypte heeft na een urenlange schotenwisseling aan het einde van de middag een bezette moskee in Cairo ontruimd. Het is nog steeds onduidelijk of daarbij doden zijn gevallen. Nadat aanhangers van ex-president Morsi de moskee een dag lang bezet hielden, werd er zowel vanuit de moskee als door ordentroepen geschoten. Omstanders zagen dat bij de ontruiming van de moskee veel bezetters werden gearresteerd. De Egyptische politie verdenkt 250 aanhangers... van de moslimbroederschap van moord, poging tot moord of terrorisme. Dat heeft het Egyptische staatspersbureau MENA bekendgemaakt. De afgelopen dagen zijn zeker duizend moslimbroeders gearresteerd. Volgens het leger werd er ingegrepen... nadat er door de betogers geweld was gebruikt. De moslimbroeders zeggen dat zijn aanhangers ongewapend waren... en vreedzaam protesteerden tegen het afzetten van hun leider Morsi als president.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 Ja, een hele goede nacht en welkom bij het tweede uur van de wereld van Filemon. Filemon is er ook dit uur niet. Hij geniet nog steeds van die welverdiende vakantie, maar luistert vast mee vanaf de camping. Ik weet dat je luistert, Filemon. Dus vlieg ik, ben ik de piloot, en vliegen we dit uur weer naar de andere kant van de wereld... en bezoeken we China, Bangladesh, Argentinië en Australië. En we gaan het dit uur allereerst hebben over de kapper. Het was een van onze correspondenten die het daar graag over wilde hebben. Dus ben ik heel benieuwd hoe het haar zit. En dat horen we straks van hem, van Karel Kuiperi in Bangladesh... En hoe het is om daar naar de kapper te gaan. Onze correspondenten nemen ons mee hun eigen kapperszaak in. En we gaan het hebben over popsterren. Luister even mee naar een vrij bekende ster die laatst nog in Nederland was. Kuppen. Ja, Prins met Purple Rain. Er moest behoorlijk wat afgetikt worden voor een kaartje. Maar uh, en de, ja, de meningen waren een beetje verdeeld, want het concert was niet heel lang. Maar de vraag is eigenlijk: wat zijn nou de popsterren in het buitenland? Wat zijn de lokale sterren? Wat zijn echt de grote jongens? En misschien hebben onze correspondenten nog wel wat luistertips. Ik ga het voor je uitzoeken, het komende uur. En woon je nou zelf in het buitenland? En wil je je opgeven als correspondent en meepraten? Uh, doe dat vooral. Dat vinden we hartstikke leuk. Ga even naar de wereld van filemon.bnn.nl. Maar ik stel. Ik stel eerst even de correspondenten van dit uur aan jullie voor. Het zijn al wat oude bekenden en ik spreek ze vandaag voor het laatst. Want volgende week is Filemon weer terug. Ik zeg hallo Ellen. Goedemorgen. Hallo. Ja, vorige week maakten we de afspraak om naar het Lilliputter pretpark te gaan. Is er nog niet van gekomen? Dus, nog niet, maar, dus, maar dat is een weekje geleden. Dus we hebben nog tijd. Ja, daarom. Maar ik denk, ik, ik, ik vertel het even. Maar jij, was wel laatst naar, jij bent wel laatst naar een concert geweest, begreep ik. Ja, ik ben naar, naar Metallica geweest. Echt? Ja, en dat is, dat is voor Nederlandse begrippen natuurlijk gewoon al sowieso al gaaf, maar niet zo heel bijzonder. Maar Metallica in China, met alle, alle censuur, is het heel bijzonder dat er staat. Dus het was uh, heel erg gaaf. Gingen die Chinezen uit hun dak? Ja, echt? Ja? <laughs> ja Hoe gaat de Chinees uit zijn dak? Wat doet hij dan? Ja, vrij rustig. Zittend ook, hè. Het was allemaal zittend, dat oh. dan wel, maar... Um... Oké. Okay. Ze vonden het heel leuk. <laughs> ja, maar, maar Metallica pakt uit, hè, met shows, met vuurwerk en die zijn. Ik ben zelf een keer op Brock naar Metallica geweest. Die zijn zo drie uur lang te spelen. Ja, dat, nou, dat was hier dus ook. En uh, je kon ook aan ze merken dat ze het heel dat ze gaaf vonden dat ze er waren. Um... Ja, het was zeker, zeker, zeker aan één Het was echt top. Nou, ik hoorde nog net dat het uh, top was. Ellen, we checken de verbinding even en praten straks met je verder. Ga ik naar Bangladesh, want daar uh, zit de ideeënmaker van, uh, van het onderwerp van het eerste uur. Karel? Goedemorgen. Goedemorgen. Zit je haar goed? Nou, nu niet, want ik kom net uit bed. Oh. <laughs> nou, fatsooneer het dan even snel. Je bent op de radio. Um, over radio ja. gesproken. Jij was. Jij bent ook bij de concurrent aan het snabbelen, want jij was op de Bengaalse radio te horen, hè? Ja, ja ik werd, uh, werd uitgenodigd, het lijkt een beetje op wat, wat, wat we hier doen... Ja. om uh, als buitenlander op de Bengaalse radio eens wat te vertellen over hoe wij het offerfeest uh, ervaren als buitenlanders. Of nee, sorry, de, het suikerfeest dat net is geweest. Ja. Alleen uh, ze hadden er niet bij gezegd dat het ook in het Bengaals was... Dus uh, ik ging daar goed voorbereid naartoe met een mooi verhaaltje in het Engels. Ja. En toen moest ik alles ineens op de in de banja zeggen. Ja, dat kon ik helemaal niet. Dus dat was even een probleem. Oh, maar, maar uh, kwam je daar live op de radio achter? Of uh, hebben ze je item geskipt? Nee, ja, het was gelukkig opgenomen. Dus uh, toen hebben we mijn antwoorden geformuleerd in het Bengaals. Fonetisch opgeschreven. <laughs> dat heb ik stotterend ingesproken. Oh, daar zou ik best iets van willen horen. Uh, maar goed, ja, dat ja. gaat vanavond niet lukken. Hey, ja, Karel, straks wil ik alles horen van jou over de, uh, onder andere de kapper natuurlijk in Bangladesh. Yes. Blijf lekker hangen. Ga ik naar Australië, naar ja, mijn grote vriendin uh, Sophie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij begint altijd um, die, traditiegetrouw bijna de uitzending met een, met een raar verhaal. En nu heeft het iets ja. met spinnen te maken, toch? Uh, ja, klopt. Een uh, vriend van ons hier, die werd een uh, paar weken geleden wakker. en... Uh, zijn rechterhand was onwijs gezwollen. Hij kon ook niet bewegen, echt. en ja, Het deed wel pijn, maar niet echt heel veel. Dus uh, hij is naar de dokter gegaan. En de dokter zei, ja, je bent um, gebeten door een spin. White tail spider. Oh. En um, Toen werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Hebben ze zijn hand opengesneden. Het zat dus allemaal pus in. Jij hebt ja. wel altijd ranzige verhalen toen... ook. <laughs> ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig, dus Die vertel al... verder. Ja, met nee, die hand die was, dus, ja, die was gewoon aan het afsterven. Zeg maar, zijn lichaam was die hand aan het afstoten. Nee. En dit is een spin. Die moet je dus even. De, deze spin is dus echt een centimeter groot. Ja. Dus die, kan je ook, ja, die zie je ook niet echt. En omdat het winter is nu, uh, gaan alle spinnen blijven ze binnen. Of ja, zoeken ze een plekje binnen om te gaan uh, paren. En uh, ja, dus hij was gewoon uh, in zijn slaap s'nachts door zo'n beestje gebeten. Hij heeft een week in het ziekenhuis gelegen. Hij heeft zijn hand nog wel, toch? Nog Mag ik hopen? Steeds... Ja, ja, hij heeft zijn hand nog wel, oh, maar hij kan nog steeds zijn zeg maar, arm niet helemaal strekken. Dus ze noemen hem nu T-Rex. <laughs> maar, maar wat doe jij nu? Heb jij voorzorgsmaatregelen genomen? Of is de kans niet nee, zo groot? Nee, ja, ik kan niet echt... Ja, ik weet niet. Je kan niet echt uh, voorzorgs, Want die beestjes zijn zo klein. Die kunnen gewoon overal... Uh... Tussendoor en overal. Uh, ja. Het hmm. zit er gewoon lekker, denk ik, om nu kussen s'avonds op je te wachten. Deze wow. beesten vallen ook aan, zonder dat je, zeg maar, zelf met je hen aanvalt. Nou, lekker weer. Maar ze zijn, uh, zijn vast zeldzaam, toch? Um, nee, deze, deze niet om... echt. Ik moet maar even googelen: White-tailed spider. White-tailed spider. Tailed. Tailed spider. Ga, ja. ik heb, ga, ik, ga ik straks even doen? Uh, check ik eerst even uh, of Walt er ook is. Walt, mijn stroopwafelbakker, mijn bagagebandmanager... en sinds vorige week doe jij ook iets met afgewerkte olie, toch? Top, Bart. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. goedenavond. Goed je weer te horen. Uh, Walt, jij staat voor een dilemma. Ik sta voor een heel groot dilemma, Wat Bart. is er aan de hand? Ik heb een baan aangeboden gekregen in uh, Brazilia, de hoofdstad van uh, Brazilië. Ja. En ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet of ik dat moet gaan doen of niet. Na de ene kant lijkt me heel erg leuk en aan de andere kant uh, ja, zie ik er ook wel een beetje tegenop. So, ik krijg nou allemaal, uh, sinds ik dat weet, dat was afgelopen dinsdag, ik krijg allemaal verschillende tekenen. Want ik heb bijvoorbeeld een, uh, hè, de, de, de ene kant, uh, uh, kijk ik nou naar Buenos Aires, hè, ik woon in Argentinië. Ik ja. uh, kijk nou naar Buenos Aires van, oh wat is dat eigenlijk een leuke stad. Uh, ik zat ook in de metro pas geleden. En dat was dezelfde dag volgens mij. En uh, dat had een muzikant op. En een beetje een reïncarnatie van Frank Seppa. Een van de rockarties dat hij jaren 70 volgens mij. Yeah. En die deed echt superleuk. En uh, die, die kreeg echt de hele wagon kreeg die mee. En op een, ja, het was de, de, de, hele, de, de hele metro. Die, die, die, uh, ja, dat werd eigenlijk één grote warme familie met allerlei vrienden. Dat was echt superleuk. Toen dacht ik van, oh, dit ga ik missen. Ja. Yeah. En uh, de dag daarna ging, uh, ging ik lunchen in een, uh, in een restaurantje. En daar stond plotseling, dat eten op het menu. En weet je wel, een, ah, ja, dat was een teken. Ik, hey, allemaal, ja, een teken. Ja, van, ja, moet ik nou in Buenos aires blijven of moet ik nou naar Brazilië toe? Dus ik ben er niet helemaal uit. Maar, Wold, uh, even ben, ben, ben, ja. terug naar het begin. Welk, wat voor een baan ja. heb je aangeboden gekregen? Want jij bent nogal een duizendpoot. Ik bedoel, je doet ja, iets toch. met de bagagebandmanagement. Je bakt stroopwafels sinds vorige week ja. ook voor NGO. Iets met afgewerkte olie. Wat, wat <laughs> komt er nu nog bij? Ja, nee, dat is eigenlijk een voortzetting van het, uh, het bagagebandwerk. Uh, ja, Oké. Okay. Dus het is een bedrijf van bagage, bagageafhandeling maakt voor onder andere vliegvelden. Heel groot bedrijf, uh, multinational. Het is een Nederlands bedrijf van oorsprong, maar goed. Uh, uh, ja, er is nog heel veel werk op de vliegvelden van Brazilië, ook vanwege het WK voetbal. Er wordt allemaal uitgebreid, wordt veel gebouwd. Ja. Dus uh, daar komen ze nou mensen tekort om het, uh, ja, de administratie te doen, even logistieke processen. Hè, alle transportbanden die komen vanuit, uh, vanuit Spanje en Nederland, die moeten dan naar uh, Brazilië verschepen worden. Dus daar hebben, ze, daar hebben ze iemand voor nodig. Ja, lastig. Um, ja. ik, ik wil je wel helpen, namelijk. Ik voel me wel nu, uh, nu we elkaar zo'n beetje kennen, natuurlijk via de radio, wel een beetje verantwoordelijk. Uh, laten, ja. we, laten we er straks even over, over verder kletsen. Doe het wacht. Oké, tot zo. Hoi. is capable. Watch my mother as a little girl His thick hair the weight of the world At least I knew for me she'd always try In these footsteps out. Know just where we are, and that's why a woman's not afraid to, cry. afraid to cry. Then again, we're not scared to fight, never scared to do our try. No fear, we're the earth, and the water, and the air with the flow of. Sabrina Stark met A Woman's Gonna Try. Radio 1. Heeft hij de macht in de benen? Bart Meijer. En hij staat! B-N-N. Hier komt we de wereld van Filemon. Zit u er goed geknipt bij? Dan beginnen we met ons eerste onderwerp van het tweede uur... de wereld van Filemon, de kapper. Ja, ik ben er nog. Ja hoor, met Tony. Ja, u kunt morgenmiddag vanaf 12 uur weer langskomen... maar u hoeft geen afspraak te maken, hoor. Bij ons is de hele dag een gaatje. Mm. Mag ik u vragen, wat voor behandeling had u in gedachten? Ja? Ach, jeetje, wat jammer. Nee, met uw hoofd komt het altijd wel in orde, daar gaat het niet om. Heeft u wel eens aan gedacht om iets aan de onderkant te laten doen? Dat is zoveel spannender. Ja, dat u de bottomline een beetje laat bijrimmelen. Nooit aan gedacht? Nou, één keer moet de eerste keer zijn, toch? Natuurlijk. Mag ik u een hele gekke vraag stellen? In welk jaar bent u geboren? 1961. Ze heeft bijna 50 jaar niks aan de onderkant laten doen. Nou, dan houden we het kapje er even mee op, als het nu te erg vindt. Ja, je hoorde Erik van Muiswinkel. als je haar maar goed zit. Natuurlijk, onze correspondent gaven aan dat ze het graag een keer over de kapper willen hebben. Vonden we een goed idee, want hoe ziet een kapper er in het buitenland uit? Ja, de kans is groot dat er iets met je haar gebeurt. Maar bespreek je daar bijvoorbeeld ook je hele privéleven? We gaan het uitzoeken en allereerst ga ik naar Ellen Petit in China... Voor de luisteraars die het nog nee. niet kennen. Hey, hey, je hebt je eigen fietsbedrijfje hè, in, in Shanghai. Ja. Um, maar uh, ja, we gaan het nu even hebben over, over de kapper. Allereerst, hoe heb jij je haar uh, eigenlijk, Ellen? Um, ja, jeze. Uh, knalrood. Dat is het enige. En een beetje ja, half lang. Dus je hebt bij Metallica wel een beetje staan hetbengen. Het ging wel een beetje heen en weer. Klein beetje. Ja, een klein beetje. En is, uh, ja, ik moet het even vragen voor het onderwerp, want straks willen we natuurlijk weten wat je laat doen bij de kapper. Maar is rood je eigen kleur? Of is nee hoor, nee, kleur gaat En doe je dat zelf of is er, is er, heb je daar weer de kapper voor nodig? Daar heb ik dan weer de kapper voor nodig. Aha. Neem ons dan eens mee naar jouw uh, uh, uh, persoonlijke kapper, jouw kapperswinkeltje uh, in Shanghai. Ja. Je, uh, uh, <laughs> moet je bellen voor een afspraak of loop je gewoon binnen? Nee joh. Nee, joh, ben jij gek? Ik heb een kapper. Mijn kapper heet ook Jerry. Mijn Jerry, Jerry noem ik hem ook. Ja. En, um, en Jerry, daar kan je gewoon binnenlopen. Ik weet dat Jerry op woensdag niet hoeft te werken, dus dan moet ik er niet heen. En anders loop ik daar gewoon naar binnen en dan kijkt hij me aan. En dan schudt hij een beetje zijn hoofd. Van nou, je bent er al lang niet meer geweest. En dan, uh, dan zet hij me in een stoel en dan gaat hij een beetje kijken. En dan vervolgens. Um, Gaat, ga ik vertellen wat ik wil. En dan zegt hij dat ik het allemaal niet moet doen. En dan hebben we een discussie over of het wel of niet moet. En vervolgens dan, uh, zetten we ergens in het midden. En dan gaan mijn haar gewassen worden... en dan krijg ik daar heerlijke massage bij. En, en kopjes koffie en thee en dingetjes. En sommige kapslons kun je ook gewoon roken nog. En, en... en maar Jerry klinkt... Uh, Ellen, dat klinkt als een hele hippe kapper. Want ja. die, ook met die een eigen mening heeft in China... Die jou zegt wat ja, je met, de haar, met je haar moet gebeuren. Daarom is het mijn Jerry. Ah. Het is ineens mijn eigen mening moet je koesteren. He, ja, precies. En, maar is dat dan ook een... Want jij zit in Shanghai, dat is natuurlijk best een hippe stad. Is Jerry ook een hippe kapper in, in, in, in Shanghai? Nee, hij bedoel... zit ergens, ergens tussenin. Um, hij, hij heeft eigenlijk een redelijk normale, normale kapper. Je hebt ook uh, aan het ene eind van het spectrum... Uh, ja, kappers die in Nederland nog als duur zouden worden beschouwd. Um, en aan de andere kant, echt. hole ja, in the wall. Dus echt twee stoelen en een wasbak. En, um, en daar kun je echt voor 2 nou, euro per jaar laten knippen. En ga jij vaak naar de kapper? Ja, te weinig, um, te weinig volgens Jerry, maar. Volgens uh... <laughs> Jerry, te weinig. Um, jawel, ja. Het is omdat het, omdat het gewoon echt niet duur is. kun je hier, zeker als, uh, als vrouw zijnde. Als ik een keer leuk feestje heb, ga ik als de kapper... laat ik gewoon even mijn haar feunen en doen. En dan ben ik 8 euro kwijt. En uh, dat is helemaal, helemaal goed uit. Hmm. En um, uh, ik bedoel, wel, welke rol... Ja, nou, nou ga ik het wel heel groot maken, maar zo bedoel ik het niet. Maar wat voor een rol speelt de kapper uh, in het leven van de Chinees? Is het iets waar hij die, waar die heel vaak naartoe gaat? Of hebben ze allemaal... Probeer even voor de geest te halen hoe de gemiddelde Chinese haar heeft. Ja, de, de, de, nou ja, het is niet heel, niet heel wild of gek. Dus die gaan niet zo vaak naar de kapper dan. Sorry voor deze ingewikkelde Voor wel mee, hoor. Vooral Chinese, vooral Chinese mannen eigenlijk, die kunnen echt hele ingewikkelde, gestylede uh, haarstijlen hebben. Vanzelf hebben ze natuurlijk, het is allemaal lang zwart haar. Er is ook uh, weinig haar. Maar um, nee, mannen kun je dat zeker wel hebben. En vrouwen ook wel. Nee, ze gaan wel heel regelmatig naar de kapper. Ook omdat er zijn overal kappers. Iedere straat ook heeft een kapper. Als ze mij van, van linkse kruis naar de rechts de kruis de loopt, liggen er al twee. En dat is 100 meter. En zijn, zijn die dan allemaal gecertificeerd? Of uh, okay. <lacht> loop je ook wel de kans om, om helemaal verknipt uh, terug te, <lacht> naar buiten te lopen? Nou ja, als, als buitenlander loop je, als je naar nou echt naar die hele lokale dingen gaat, een klein risico natuurlijk. Omdat in die zin dat ze Chinees haar gewend zijn. En dat is zwart stug en valt recht naar beneden. Dus als je daar met, met blond haar komt en krullen en je dit ook nog geverfd hebt... en je gaat dan echt naar iets heel goedkoops, ja, dan kan ik me voorstellen dat het, dat het mis zou kunnen gaan. Al moet ik zeggen dat ik nog nooit heb gehoord van iemand die met groen haar bij de kapper is weggelopen of zo. Hey, en Jerry spreekt ook een beetje Engels, of niet? Klein beetje. Oké, okay, maar en deel je dan ook je hele privéleven met hem? Zoals we in Nederland uh, vaak bij nee, de kapper doen? Nee, maar ik, ik ben me ik ben wel aan het afvragen of dat is vanwege de taal. We praten wel en wij, wij vraagt wel je, waar je dan wat uitgaat als je vlak voor een feestje komt of zo. Of, of wat je gaat doen. En in China natuurlijk heel belangrijk waar, waar je vriend dan is. Je bent op een gegeven moment 23. Als je 23 bent ben je oud, dan moet je een relatie hebben. En waar is die dan? En, en dat soort dingen. Maar uh, dat gaat niet heel veel verder dan dat. je kan, en dat vind ik wel lekker, je kan gewoon lekker stil bij de kapper zitten. Maar heb je, heb je eigenlijk een vriend in, uh, in, in China? Nee, ik ben dan nog helemaal alleen en verlaten. Oh, maar wat zeg je dan Jerry tegen... Jerry heeft daar ook nog wel over te zeuren. Ja, wat zegt Jerry dan? <laughs> nee, dat snapt hij niet. Oh. Ik ben dertig en dan vriend en dan helemaal alleen in Shanghai. En... Nee, dat vind ik lastig. Nou, nou eh, dankjewel Ellen, voor dit verhaal. Uh, en ja. straks praat ik graag met je verder over populaire popsterren in China. Die zal je zeker uh, daar ook hebben. Ga ik even naar um, de initiator van dit onderwerp. Karel, Bangladesh. Goedenacht. Ja. Goedemorgen. Ex-petman. laatst nog uh, naar de kapper geweest? Nou, uh, toevallig uh, van mijn week vang ik er een beetje op. Ja, vertel. Dat is toch wel een ervaring de hele tijd als ik naar de kapper moet. Wat gebeurt er als jij naar de kapper gaat? Ja, nou, dat is een, uh, dit is een uh, vrij, uh, voor lokale begrippen, best wel een, uh, een hippe salon. Is dat dan? Een heren salon. Er worden geen vrouwen geknipt. Het is dus allemaal strikt gescheiden. Uh, en dan word je helemaal in de watten gelegd, joh. Dan ga je zitten op een stoel en dan word je lekker een beetje gemasseerd en uh, geknipt en olie over je hoofd en een kap met stoom. En dan word je gewassen en dan uh, komt nog een tweede massage. En dan uh, gaan ze even minutieus je baard bekijken en waar daar nog een uh, millimeter uh, af kan of een haartje niet recht zit. Het is helemaal netjes, joh. Oh joh, en eh... Uh... Dat, dat is, jij bent niet een hele bijzondere, exclusieve salon ingestapt? Nee, nee, nee helemaal niet. Het is echt wel, be, je, het is wel belangrijk voor de bergalen. Vooral de bergaalse mannen, net als wat Ellen zei. Uh, het is echt uh, de salon, even een bezoekje aan de salon. Dat is, zit wel in de cultuur hier. En, en hoe heb jij je eigen, je eigen haar? Wat is jouw, jouw haardracht? Ja, ik had eerst een beetje de scheiding van opzij. Ja. Maar daar had ik dus genoeg van. Dus nu is het overal ongeveer een inch lang. Dat is heel Bengaals, is dat, of niet? Nee, nee, dat is zoals ik het vroeger had toen ik studeerde. En uh, met dat warme weer is dat gewoon een stuk relaxer hier. Maar ja, uh, daar was mijn vrouw weer niet zo blij mee. <laughs> die heeft toch liever de scheiding? Ik bedoel, Ja, die jaar. heeft het liever wat langer. Maar ja, als je net geweest bent, dan is het weg. Hey, en um, je zei uh, de, het is allemaal gescheiden. Ja. En um, dat mannen iets meer met hun haar bezig zijn dan, uh, dan vrouwen. Maar ze, zijn, er, uh, ja, zijn er verschillen in die salons dan? Nou, het is wel grappig uh, uh, dat er eigenlijk. Ik heb nog geen vrouwensalon gezien. Oh? Uh, dat, uh, uh, bijna alle Bengaalse vrouwen die hebben heel lang. Heel echt gifzwart haar, tot op hun kont of wel langer. En daar doen ze uh, zelf allemaal mooie dingen mee met opvouwen of vlechten of een gaar, rare dot op hun hoofd. Maar de Begraalse vrouwen hebben eigenlijk allemaal heel lang haar. Dus die hebben, uh, ja, daar zijn niet echt veel salons voor. Die knippen die dode puntjes er dan zelf wel af, zeg maar. Ja, ja, ja. En uh, nou, dat, die, die zullen vast wel uh, zullen vast wel een heel circuit zijn van dat er mensen zijn die je dan helpen voor een feest om er mooi uit te zien. Maar er is niet uh, op straat heb ik nooit echt een vrouw uh, bij de kapper zien zitten. Hey, en, en de kapper zelf? zijn dat, uh, ik neem ja. aan niet de mannen in een mannenkapsalon dan een dan een man is, maar zijn dat hele uh, vrouwelijke mannen of zijn dat stoere kerels? Nee, dat, dat, zijn gewoon, uh, dat zijn gewoon stoere kerels. Uh, er is niet zoiets het cliché wat wij natuurlijk uh, in Nederland kennen over de kapper. Ja. En het is ook niet dat hij dat wil weten dat hij enorm met je gaat praten. Oh, dat niet? Nee, nee, want ook de Bengaalse mensen die naast je zitten om, uh, om even lekker gemasseerd te worden op hun hoofd, er wordt helemaal geen woord gesproken. Dat is echt stil. Oh, dus het is bijna een soort zen-moment als er ook allemaal olie en massages bij komen kijken. En dan kom je ja, gewoon helemaal ja, wel, ja. herboren kom je eruit. Ja, dat is helemaal relaxed. <laughs> Klinkt goed. Karel, straks praten we met je verder over de popsterren in Bangladesh. Gaan we even luisteren naar wat uh, feitjes over de kapper. De wereld van Filemon. De sultan van Brunei die heeft zich in Engeland het duurste kapsel ooit laten aanmeten. Hij betaalde maar liefst 15.000 pond voor deze knipbeurt. In Nederland is in 2005 het woord Beatrix-kapsel opgenomen in de dikke vandalen. In Manhattan in New York kan je bij de duurste kapper van de sterren je een kapsel laten aanmeten. Dan betaal je ongeveer 515 dollar, maar dan zit je wel in de stoel naast Madonna of Kirsten Dunst. In China woont de vrouw met het langste haar van de wereld. Haar haar is zo'n 5,5 meter lang, maar ze liet het wel al groeien vanaf haar dertiende. De wereld van Filemon. Ja, Jakkes, 5,5 meter. Dat klinkt niet goed. Eens even kijken of Sophie haar lange, haar, haar ook zo lang, zo lang heeft. We gaan naar Australië. Sophie, goedemorgen ja. voor jou. Nou, niet 5,5 meter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Geen 5,5 meter, nee. Nee, ik heb. Heb je het wel lang? Nee, toch maar niet. Ja, hoe, hoe ja, heb me je... ook een beetje pijnlijk voor je nek eigenlijk. Ja, maar volgens mij, het zou best kunnen dat die vrouw er ook geld mee verdient. Weet je wel, omdat het een of andere wereldrecord ja, is dat... dat ze dat niet meer afknipt. Maar dat lijkt me ook niet maar dat is ook hartstikke nee. vies, joh. Maar uh, hoe, lang, hoe lang is het? Oh nee, ja? Hoe lang is je haar dan? Mijn haar is... Nou, ik heb krulhaar. Ja? Ik, kan niet, ik weet het niet echt. Dus het valt wel, zeg maar, uh, nou, net iets over de schouder. Iets langer dan dat. Ah, Oké, okay, dus je hebt wel ja. een, een, een beetje... Ingewikkeld als jij het als je het uh, goed wil hebben met krullen en zo, toch? Ik heb er niet echt verstand van. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, vind mij, ik ben er nu wel blij mee, maar toen ik jonger was, vond ik het echt verschrikkelijk. Maar um, ja, ik heb het altijd het idee dat ik er niet heel erg veel mee kan. Oh, maar wat, wat, maar, Sorry, wat doe je dan als je naar de kapper gaat? Nou, hier, oh ja, nou, ik ga dus toevallig vandaag naar de kapper. Ik ben helemaal geïnspireerd Oeh. door jullie. Maar je gaat nog of ben je uh, uh, afgeweest? Nee, het is zo. Oh ja, ik ben natuurlijk. hier ook al geweest. De ja. appje is hier best duur. Ja. En ik vind ook dat Australische vrouwen, die geven echt sowieso veel meer geld uit aan, uh, aan hun uiterlijk. En um, die laten ook echt altijd hun haar verven en helemaal aan een soort koep knippen. En uh, krulhaar is hier ook echt. Not done. Ik ken hier best wel veel mensen die hun haar um, chemisch laten stijlen. Oeh, met zo'n uh, ja. zo'n dat je net allemaal, uh, ja, dat je die krul eruit trekt. Okay. Ja, maar dan ook echt, zeg maar voor weken. Of voor maanden zelfs. Hmm. Hey, je zei het is hartstikke duur, maar wat kost een knipbeur dan? Nou, ik ga dus vandaag, laat ik gewoon mijn haar bijpunten. Ja. En ik laat het wel wassen, Ik denk ik altijd wel chill. En, uh, en ik laat het toevallig ook uh, stijl feunen vandaag. Ik dacht dat is weer wat anders. Ja. En dat is 100 dollar. Dus dat is ongeveer 80 euro. Ja, maar dat is best veel. Of ja, dat denk best wel veel, ja. Nou ja, ik weet, ja, ja, ik ik weet kan het, het niet. Ja, je kan nergens echt goedkoper krijgen. Oké. Okay. En, en, maar is de kapper een beetje vergelijkbaar uh, in, in Australië met Nederland? Ik bedoel gewoon afspraakje maken, even bellen en uh, eerst wassen. Ja, maar ik zit hier wel. Ik weet dus niet hoe dat in Nederland is, maar ze hebben hier nog heel veel van die barbers. Echt voor mannen alleen. Ja, die heb je in Nederland wel um... op, op Schiphol af en toe en een beetje in, in, Am in Amsterdam heb je het ook wel. Maar het is niet dat je in ieder dorp ja. zo'n uh, zo barber hebt, nee. Nee, nee, die heb je hier echt uh, heel erg veel. En uh, ik vind dat Australische mannen laten ook altijd wel mooi mooie knippen. Of nou ja, mooi, weet ik niet of ik het mooi vind. Maar dat zijn zij zijn in ieder geval mooi. En wa wat, uh, uh, wat, wat, is... Op... Ja, wat is de Australische ja. kapsel? Uh, een beetje opgeschoren aan de zijkant en dan wat langer haar, zeg maar, bovenop. Hmm, dat is hier ook heel hip. Ja, is dat ook hip? Ja, ja ik weet het niet. Wat, hoe ziet jouw haar eruit? Um, nou, ik weet niet of we een webcam erop hebben staan. Ja, <laughs> je kunt op de webcam oh. kijken. Ja, ik, nou, ik ben niet heel experimenteel met mijn haar. Uh, maar ik heb het een beetje, nee? ja, je, een beetje zo'n uh, zo gordijntje heb ik. Zo heeft iemand dat wel eens zo genoemd. Goed, weet je, ja, dat het zo uh, op je voorhoofd, zo, zo naar, naar links en naar rechts staat. Ah, oh, oké. Okay. Maar gewoon een <laughs> beetje, ja, een beetje normaal. Maar het is wel zo, hier ja. in Nederland, maar ook, uh, ik was in Frankrijk op vakantie, daar uh, heel veel mensen die scheren het inderdaad de zijkant op en dan is het bovenop wat langer en dan het liefst naar één kant uh, een beetje kammen, beetje, een beetje hippisch dat, zeg maar. Ja, een beetje hip, Ja, ze hebben hier sowieso wel veel van die hipsters. Er past dan ook zo'n helemaal opgeknopt shirtje bij, weet je wel? Ja. Hé, hey, maar die vriendinnen van jou, ja. die gaan natuurlijk ja. ook allemaal naar de kapper, maar je zegt uh, die Australiërs zijn ijdel, maar die geven dan nog meer geld uit. Oh, die geven echt honderden dollars. En dan zitten ze er ook echt de hele dag. Maar wat, ja, ja, wat gebeurt er dan met ze? De... Oh. Maar wat doen ze dan allemaal? Uh, nou, ze laten het verven. En dan het liefst niet in één kleur, maar gewoon allerlei kleuren. Dus uh, het is ook heel gangbaar voor oudere mensen hier. Of nou ja, ouderen weet ik veel, 40, 50-jarigen. Ik heb collega's op werk. En die hebben dan... Uh, nou ja, blonde lokken erdoor en dan een soort rozeachtige lokken erdoor. En een paar uh, donkere lokken ook, onderop. Oké. Okay. En uh, ja, dat vinden ze hier echt allemaal hartstikke mooi. En, nou, ik vind het ook niet per se lelijk. Ja, het, het duurde maar, maar een paar, we paar, paar weken voordat jij dat ook hebt hoor, Sophie. Zo ja. gaat dat ja. gewoon als je ergens lang zit. <laughs> ik zit al op het randje van de afgrond. Hé, <laughs> hey, uh, dankjewel. Ja. Voor nu ga ik nog even uh, naar Wol toe. Die, uh, ja, Wolt, die, die deelde net met mij een, een dilemma waar hij mee zit. Het is ja. al... Een, ja, Wolt, hey, ja, luister maar mee. Ik leg het nog even uit voor de luisteraar. Je bent natuurlijk al een duizendpoot, want bagagebandmanager. Uh, want stroopwafelbakker. Want nu ook uh, zit je in de afgewerkte olieën. In ja. Bolivia en in Argentinië. En nou heb je dus die baan aangeboden gekregen in Brazilië. Uh, ja. Op het vliegveld. Um, ja, maar je, je vertelde net... Vertelde je dat je een straatmuzikant in Buenos Aires tegenkwam... die uh, de hele metro meekreeg... en dat dat zo'n enorme uh, band schepte tussen iedereen... dat je ook weer niet weg wilde uit Buenos Aires? Uh, ja. Toen dacht ik, ja, dat, ik weet niet of je je keuze moet laten beïnvloeden... door een straatmuzikant. <lacht> dat, heb je heel, heel, dat heb je heel goed gezien, Bart. <lacht> dat zal ook zeker niet de enige reden zijn... Waar, waarom ik mijn uiteindelijke besluit vandeer. Maar, uh, maar goed... Speelt het speelt in ieder geval wel mee dat ik uh, ja, na een jaar of dik anderhalf jaar uh, bonno Aires toch wel uh, ja, behoorlijk verknocht ben geraakt in deze stad. Ja, maar kun je veel geld verdienen dan met die nieuwe baan op het vliegveld in Brazilië? Uh, ja, ik ga er financieel wel wat op vooruit. En ik krijg ook deels van mijn huiskosten vergoed. Dus dat, uh, dat zou wel mooi zijn. Het mm, dus is vind... sowieso een heel duur land, hè, Brazilië? Ja, klopt. En wat vind je vrouw ervan? Uh, is uiteindelijk die, de baas natuurlijk. Uh, een beetje nog mixed emotions. Die is net uh, bekomen van geschikt dat we nou een jaar in uh, Buenos Aires wonen. Dus om dan nou meteen naar het Brazilië door te stomen, dat, uh, dat is ook wel een grote stap. Ja, en je moet toch Portugees leren praten? Of, of verstaan die, uh, die Brazilianen wel het Spaans? Nou, ze, spa spreekt wel, uh, ze, ze begrijpen wel Spaans. En ik spreek wel, wel een woordje Portugees. Maar uh, daar moet ik hem wel even flink aan vinken uh, aan Timmerland. Hmm. Als je nu een keus moest maken, wat zou je doen? Dan, dan, ja, dat, dan ga ik. Oké. Okay. Oké, okay, nou ik ben benieuwd wat volgende kan week. Dat allemaal anders zijn, hè? Ja, nee, precies. Want dan kom je weer in een restaurantje en dan uh, kun je zomaar ja. Braziliaans <laughs> eten. Heel raar in Zuid-Amerika. Uh, uh, nou, de, uh, hou ons een beetje op de hoogte van, uh, van je keuzes. Maar we gaan het even hebben over de kapper. Ja. Um, ja. Ook belangrijk. Hoe is dat? Uh, want je, je bent nu weer in Argentinië, hè? Ja. Hoe, hoe, is de kapper, hoe is de kapper daar? Ja, zijn leuk. Er zijn allerlei verschillende kappers. Je hebt er echt echte buurtkappertjes. Dat is waar allemaal oude mannetjes en, uh, naartoe gaan. En uh, die zijn algemeen heel goedkoop. En je hebt de hele trendy kappers. Ja. Daar heb ik meteen ook een prijskaartje aan. Ik ga meestal naar de buurtkappertjes. Ik ben zelf niet, niet zo'n oud mannetje. Maar ik vind het wel heel erg leuk om een beetje naar zo'n zo knullige, zo knullige kapsel te gaan. Of zo'n knullige uh, kapper. <laughs> maar heb jij dan ook een, kn een knullig kapsel nu dan? Nou, uh, ja, standaard is er. Uh, ik ga er altijd vanuit dat er bijna niks, uh, niks aan te doen is. Ja. Dat is een beetje een kansloze oefening. Maar dus het maakt hoe... ook niet veel uit of ik dan naar een, naar een dure kapper ga of goedkoop. <laughs> maar hoe heb je het dan nu? Heb je lang haar of kort haar? Uh, ik heb, ik, naar mijn gevoel is het te, uh, te lang. Het uh, krult nogal. Oh. En uh, ik heb zo ook haar natuurlijk. En, uh, maar goed, het voordeel is wel dat Argentijnen over het algemeen dan haar, uh, haar vrij lang dragen. Dus eigenlijk. Zie ik nu een beetje als een Argentijn uit. Dat is dan weer het voordeel. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk als je in Argentinië. bent. In een jaar of 70, jaar of 80 look hebben, <laughs> hebben de Argentijnen. Oh, zou je ook een keer een fotootje willen opsturen? Ik ben nou wel heel benieuwd. Ja, ja, ik wat, doen. Hey, maar maar wat, wat zeg jij tegen de kapper als je, als je binnenkomt? Ik vind het altijd heel lastig om uit te leggen wat je wil. Want dat weet je eigenlijk niet. Want je kunt het pas beoordelen als het, als het, als het, als het af is. Ja, en dan helemaal in een vreemde taal. Dat is nog extra moeilijk. Ja, ja. Maar, maar wat ja, zeg ik je? Zitten, ik, zeg meestal, ik ga meestal zitten. Ik zeg. Uh, ik wil graag iets kort, maar niet kort. Succes. <laughs> dat zeg ik ook heel vaak. Ik denk ook, ja. ik heb ook heel vaak, dan ga ik naar de kapper... en loop ik binnen, kijk in die spiegel en denk ik, nou, het zit eigenlijk best goed. Wat doe ik ook weer bij de kapper? En dan, Nou, haal er ja. maar een klein beetje af, inderdaad, maar niet, maar niet te veel. Maar niet te veel, ja, ja. Hey, is het vrouwen, vrouwen, die hebben, vrouwen die hebben hier... Uh, de, de paarden staat hier heel erg in. Oh. Ja. Hé, hey, maar, maar ik hoorde... Stel haar. Maar ik hoorde in, ja, dat is niet echt bij Argentinië... maar ik hoorde in Venezuela had je een bende... Heb je dat ook ja. gehoord? Een soort uh, uh, ha nee. haarmaffia. Dan moesten uh, vrouwen ook het haar in hun staart doen. Uh, ja. Onder dwang. En dan werd die hele staart afgeknipt. Oh jeetje. Maar dat is natuurlijk. Ja, dit is van een, een, een raar, uh, raar bruggetje. Maar um, ja. over de paardenstaart. <laughs> even iets anders. <laughs> Zuid-Amerikaanse uh, nieuwtje. Maar uh, de, de vrouwen hebben. Ja, een paardenstaart. En dan een beetje hoog op, uh, hoog op het hoofd. Een beetje hoog op het hoofd. Het kan ook uh, asymmetrisch dat de staart eigenlijk rechts rechts achter bovenop of links achter bovenop begint, dat kan <laughs> ja. ook nog. Okay. En wat hier tegenwoordig ook helemaal in is, en ik weet niet hoe het in Nederland is, de, de zogenaamde keratine -shock therapie. Sorry? De shock-therapie. zo heet dat hier. Wat is dat? En, uh, dat betekent dat je haar uh, echt heel stijl uh, wordt gemaakt, de keratine, mm. uh, dat schijnt een of een andere eiwit te zijn geloof ik. En uh, dan blijft het heel lang stijl, echt maandenlang blijft dan, heb je dan stijl haar. Oh, maar dan gaan er allemaal nee, dat is chemische wel. goedjes. Dus uh, gaan er allemaal in. Ja, ja. Maar goed, alle, alle Argentijnse vrouwen doen dat dus. En uh, nou, dat, is, dat is hier helemaal uit. <laughs> Bol, dankjewel. We lopen alweer uit. Oh. Uh, dus ja, we draaien even een plaatje. Kunnen we even bijkomen. En dan uh, spreek ik je straks weer over popsterren. Doe we. Hoi. You. you took your love away To my heaven and to hell Rain on all my sunny day I must admit You had me down for just a week or two Contemplating, planning, thinking Just about the things I do to you Suddenly I heard a soft voice That taught me to wait patiently And if these things are for you, girl You will gather me virtually I keep rising to the top I know I just won't stop For me to do Is to just keep pressing on growing, just keep going, going I'm going The more I And the more I know it. And I can feel, feel myself, myself just growing Glowing always growing, growing. In, In my mind. eyes you see the fire And I will Set this place yeah. and I will There's I higher. Yeah. I'll try to take love as it comes And I am thankful for what it brings Though it may not Always be what I want I've seen stars light up real fast Only to burn out again And it's got me thinking, baby That's not the way I wanna to end Every now and then I fall back I seem to fight my way back home But my thoughts don't seem to add up And everything is going wrong Sometimes it's bad, and that's a fact So got my self-respect I will go on, and walk with pride And hold my head up high World met Glowing. Radio. Radio 1 Bart Meijer. BNM. De wereld van Philemon. Ja, Goedenavond, luisteraars. We gaan naar het laatste onderwerp van vanavond. En dat zijn uh, populaire popsterren in de landen van onze correspondenten. Uh, we gaan eerst even luisteren naar een van onze Nederlandse idolen. Ik zie. Zal open? Ja, dat was natuurlijk Jan Smit in zijn vroege jaren. een van de meest bekende Nederlandse zangers die we hebben. Maar natuurlijk zijn het niet alleen maar kaaskoppen die in onze hitlijsten staan. Want uh, iedereen heeft op zijn iPod playlist natuurlijk ook een hoop internationale sterren. En over internationale sterren gesproken. Prins was laatst in Amsterdam. Voor ons een goede aanleiding om eens even bij onze correspondenten te polsen wie de helden daar zijn. Wie de popidolen zijn, nationaal of internationaal. Maakt niet uit. Hoe zit het in den vreemde? En uh, ja, Ellen die vertelt... Eigenlijk net al dat metallica in China best wel uh, populair is, hè, Ellen? Ja, best wel. Daar stond ik ook van te kijken. En konden ze het ook een beetje meezingen, die, uh, die Chinezen? Ja, ja, dat is best wel <laughs> erg ook. Daar ik ook van te kijken. Nou, dat is wel leuk. Nee, dat was, ja, heel leuk. Ja, maar, het was, maar, was het enige... Nee, sorry, vertel. Go ahead. Nou, het enige wat, wat inderdaad uh, uh, grappig was, ze wilden allemaal Master of Puppets horen. Daar waren ze ook echt heel hard om aan het schreeuwen. <laughs> dat bleef ook maar doorgaan. Um, en ja, dat hebben ze uiteindelijk niet gespeeld. Want dat mocht niet gespeeld worden, schijnbaar, um, vanwege de censuurcommissie. Want dat is hier wel een, een puntje. Ja. Maar ja, dat was. Uh, dus ze, ja, ze konden het allemaal meezingen en ze wisten het ook heel goed wat ze wilden horen. En uh, echt gaaf om te zien. En luisteren ze dan liever naar uh, internationale acts als, als Metallica of uh, weet ik veel, alles wat uit Amerika komt? Uh, of zijn het toch ook lokale artiesten die uh, ja, een beetje hoog in de hitlijsten staan? Um, ja, ik denk het is voornamelijk lokaal en, en Aziatisch. China kijkt voor heel veel dingen uh, qua mode en trends en zo heel erg naar Korea en, uh, en Japan. Oké. Okay. En hun, hun sterren komen ook echt in ja, Korea, Japan, Hongkong, Taiwan. Uh, daar voornamelijk vandaan. Ze hebben niet echt een eigen uh, popcultuur of een enorme ja, business. Er zijn genoeg Chinezen, natuurlijk, zou je denken, om, uh, om een plaatje te maken. <laughs> zou je denken, hè? Ja. Uh, die nou, zijn, die zijn er ook zeker wel. Maar. Um, wat China doet en, en altijd overal goed in heeft, is kopiëren. Dus het komt ergens anders dan en kopiëren zijn. Een beetje die stijl en zet ze een beetje zo'nzelfde soort popster neer. Dus dat zoete, heel erg roze gekleurde popmuziek, zeg maar. En, en, en uh, wat vind je er zelf van? Hoe, klink, hoe vind je het klinken? <laughs> hoe kon ik dat ik er anders van toen vond? Nee, ik vind dat niet helemaal mijn, mijn ding... He, en, en is het zo, nou als Metallica, om daar nog even bij terug te komen, is het natuurlijk een Amerikaanse band, groot. Uh, heeft de muziek wel Amerikaanse invloeden of worden die heel erg buiten gehouden? Um, je hoort wel, wat je de laatste tijd veel hoort, is dat uh, die Chinese nummers, of, of de nummers in het Koreaans, of, of het Taiwanese is, is ook Chinees, dat daar wel af en in het Engels tussendoor komt. Dus heb je op een gegeven moment zo dat hele nummer en dat is... Ja, yeah, I love you. En dat komt al in het Engels tussendoor Dus dat merk je wel. Maar uh, nee, op het algemeen zijn ze echt heel erg gefocust op, op dit gedeelte van de wereld. Mm. En dan is Zuid-Korea, eh, spant daarin een beetje de kroon? Want we kennen natuurlijk allemaal van vorig jaar dat nummer van Psy, uh, de, de Gangnam Style. Ja, oh, dat was hier ook echt niet te doen zo populair. Echt waar? Ik dacht, op een gegeven moment, ja, het is bijna reden geweest voor mij om te verhuizen. Ik hoorde het net overal. Kinderen konden het letterlijk meezingen. Kinderen van die konden dat dansje doen. Ja, het was echt uh, bizar hoe snel het dan gaat. Ja, inderdaad. Ja, staat uh, hoog op de, op, de, op de lijst qua uh, poppiedolen. Ellen, onwijs bedankt voor je verhalen vanavond. Nee. En, uh, en tot de volgende keer. Heel graag, tot de volgende keer. Doe, ga ik naar, naar Karel in, in Bangladesh. Goedenacht Karel. Goedemorgen. Hé, hey, maar jij hebt een verhaal, want ik begreep dat jij beste vrienden bent geworden met de rockster in Bangladesh. Zeker weten. <laughs> je dat moet er zelf wel lachen. Het is zo leuk dat je dan in zo'n land woont en dat je daar dan ineens zo makkelijk met dit soort mensen in contact komt. Dat is hartstikke grappig. Hoe heb je die nou weer leren kennen dan? Ja, zoals dat wel gaat, mijn bovenbuurman, die kent hem. Hij heet James. Hij is echt de grootste rockster van Bangladesh. Ja. En uh, mijn bovenbuurman, die kent hem al twintig uh, al jaar. En uh, dat zijn een beetje vrienden. Dus ze hadden een aantal optredens laatst met de uh, met EAT, met het, uh, met het suikerfeest. En dan gingen ze op televisie optreden. En toen zeiden ze, nou Karel, je bent ook een muzikant. Moet jij niet langskomen, dan gaan we lekker een beetje jammen. <laughs> dus uh, ik heb muziek uh, gemaakt en uh, gisteravond was hij nog uh, op ons uh, dakterras uh, voor een barbecue. <laughs> <laughs> en wat speel jij zelf, uh, Karel? Uh, ik speel uh, van alles, maar voornamelijk gitaar. Oké, okay, en dan ga je gewoon met James ga je, ga je een beetje jammen. Maar, ik bedoel, ken je zijn, ja, ken je zijn repertoire of, of is het heel internationaal? Nee, dat is wel grappig. Die, die Bangla-rock waar hij dus uh, uh, heel groot mee is geworden, dat is qua muziek eigenlijk gewoon westerse rockmuziek. Dus ja, als ik dan een gitaartje pak, dan kan ik wel volgen en meespelen. Maar de melodie en de teksten zijn dan uh, ben chaos. Ja. En vooral die melodielijnen, daar, zijn voor mij echt, daar is voor mij echt geen taal aan vast te knopen. Oh, en hoe los je dat op dan? Je speelt toch een belangrijke rol op je gitaar. Ja, we goed, goed luisteren naar zeg maar, het, het schema. Als, een, als zeg maar, het akkoordenschema van het couplet vier keer is geweest. is de kans groot dat we naar het refrein gaan. Maar <lacht> dat hoeft dus niet zo te zijn. Vooral met die rare Bengaalse melodieën. Want er, normaal in westerse muziek hoor je wel het refrein aankomen. Maar dat, dat ben ik volledig. Dat sla ik de plank mis. <lacht> en waar, waar, waar zingt James over? In het Bengaals? Um, nou, dat is wel grappig. Traditioneel gaan bij liedjes liedje heel erg over, over de liefde of over dat het leven moeilijk is. Maar uh, hij heeft daar een beetje mee gebroken. Moet je me horen. Ik praat echt uh, alsof ik hem al jaren ken. Ja. Uh, maar ik heb me dus laten vertellen dat hij uh, zijn teksten meer gaan over dagelijkse dingen en een verhaaltje over, uh, over mensen of over mensen op de straat. En dat, uh, ja, dat slaat natuurlijk aan. Ik zie een toekomst voor jou weggelegd, Karel. Ja, binnen een <laughs> paar maanden zegt James uh, in, het, in zijn beste Bengaals: wil je lid worden van mijn band, ga je mee op tournee? Nou ja, hij toert, hij toert echt, hè. Hij, uh, hij is, uh, de, dit jaar is hij al drie maanden uh, op tour geweest naar Amerika, naar Australië. Er zitten allemaal Bengaalse mensen en die willen hem zien... Dus ja. ja, die gaat gewoon, die is echt lekker aan het toeren. Ik bedoel maar. Maar, maar als James uh, bij jou komt en zegt... Uh, Karel, hé, hey, weet je wat? Ga mee met mij op tournee naar Australië. Nou, ik, ik, ga, wel, ik ga wel een maandje naar Australië om muziek <laughs> te maken. Dat lijkt me natuurlijk top. Ja, maar maar ben, je nog, ben je een verre vriend van hem of hebben jullie wel echt een klik? Nou, hij, hij vindt het wel interessant om, uh, om uh, Westerse vrienden te hebben. Oké. Okay. Dus uh, dan ben je ook meteen een soort statussymbool, uh, gewoon omdat je blank bent. Ja. En dan een blanke die muzikant is, dat is al helemaal zeldzaam, dus dat, dat vindt hij wel leuk. Maar het is niet dat hij me, dat hij me belt of sms'je stuurt. En uh, als jij zelf muziek opzet in je huisje, zet je dan ook de muziek van James op? Uh, uh, of, of de lokale nee. muziek? Of draai je dan wat anders? Nee, dat bereik gewoon lekker de Beatles of, uh, of uh, ja, eigenlijk van alles. Nou ja, <laughs> Karel, dank je wel. En ja, uh, hou, hou ons vooral op de hoogte van de avonturen van James. En ik beloof dat we binnenkort uh, gaan we even een plaatje draaien van James. Ja, heel goed. In de wereld van Filemon. Oké. Okay. Hoi. Hoi, hoi. Gaan wij even luisteren naar wat feitjes. De wereld van Filemon. De Amerikaanse Taylor Swift is de best betaalde zangeres onder de 30. Zij verdient met haar gouden keeltje zo'n 57 miljoen dollar. In Japan is de zanger Pico heel populair. En dat is, het is een beetje onduidelijk of dat een zanger of een zangeres is. Het is een man, maar hij kan zo ontzettend hoog zingen... dat mensen daar wel eens over twijfelen. De Amerikaanse rapper Dr. Dre, die zie je tegenwoordig niet meer zoveel. Maar toch staat hij met zijn 100 miljoen dollar bovenaan als best betaalde artiest. Hij verdient nu zijn geld, vooral achter de schermen. De Amerikaan Tony Bennett is de oudste artiest. Zijn eerste nummer 1 hit scoorde hij op 85-jarige leeftijd. De wereld van Philemon. Ja, we kletsen verder over uh, popsterren. Internationaal of nationaal maakt niet zoveel uit wat zijn... Uh, ja, de big shots in het land van onze correspondenten. En we gaan naar Australië, want daar zit Sophie. Ja, doei! Ja, goedemorgen. Wie is, goedemorgen. Nou, uh, wie is, Sophie, wie is nou DE, de rockster van, uh, van Australië? Ja, ze houden hier dus oprecht heel erg van rock. En uh, dus uh, het is niet per se uh, Australische bands, maar ook heel erg uh, dingen zoals. Uh, uh, Foo Fighters vinden ze hier echt fantastisch. Of uh, Pearl Jam. Of uh, Metallica ook. Mm. En, en James uit Bangladesh. Ja, is, echt... is die al een beetje doorgedrongen tot ja, de charge? <laughs> maar, nog niet echt, maar je weet natuurlijk nooit. Nee. Normaal als Karel met hem meegaat, misschien kan hij hem dan wat tips geven. Ja, want hij komt, oh, hij hij je komt je misschien te wel te die kant op. Hè? Hij komt wel je kant op. Ja, maar ja, ik, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik is. weet zelf niet zo gek veel van muziek, maar ik weet wel dat er, uh, en ik kijk al even door het raam heen, want daar zit, uh, zo, daar zit Frank, die weet altijd onwijs veel van muziek. Er komt ja. een hoop goede muziek uit Australië, toch? Ja, ja, hij schud, ja. ja, ik vind het wel. En dus, ja, wat, wat vindt hij goede muziek? Ja, dat weet ik niet, want hij zit aan de andere kant van de glas. Oh ja. dus, dus, dus dat is wat lastig. Maar hoe zien de hitlijsten eruit? Wat wordt er gespeeld op de radio? Is dat allemaal internationaal of, of is dat ook uh, nou ja, veel lokaal? Nee, nee, je hebt hier dus ook echt je hebt heel veel lokaal. Je hebt hier ook echt een uh, radiozender Triple J. En drie, die draait eigenlijk alleen maar lokaal. En die hebben ook, of nou ja, zo goed als... Die hebben dan een aantal uren van de dag en dan draaien ze louter uh, Australische hitjes. En het is supergoed, het maakt niet uit wat het is, of het, uh, uh, jij het electro, of uh, dubstep, of whatever it may be, of een DJ of zo. Het maakt dan ook echt niet uit, of alternatief. Ze draaien het allemaal. En jij vindt en het... En wel... ik vind het ook echt heel erg goed. Oké, okay. dus jij zet dat gewoon ook op als je thuis bent of in de auto of uh, weet ik veel wat. Ja, Outlopen. gisteren hoorde ik een hitje. Ik kan me even niet meer uh, herinneren wat het, welke hit het was. Maar dat was Australische muziek ook. Oh ja, wat ik heel goed vind hier, moet je maar eens een keertje googelen. Yeah. Misschien moet ik ook een keer een plaatje draaien, als dat kan, van de Rubens. Die vind ik echt heel erg goed. De Rubens. En de uh, Rubens. Oh ja, the en de presets. maar, uh, Pre maar meer, wat voor muziek uh, is dat dan? Ja. Yeah. Rubens is een beetje alternatief en presets is een beetje meer dance-electro-achtige muziek. Okay. En, uh, maar ik heb ook altijd dat met bands en zo, dan uh, sta ik altijd versteld dat ze dan uiteindelijk uit Australië komen. Bijvoorbeeld, ik weet niet of jij dat wist hoor, maar uh, Sam Sparrow, die is ook best wel bekend. Ja, die, ja die heb ik er wel eens van gehoord. Van een, van een Hitje. Een beetje electro-pop is dat ook. Black and. Ja, black ja, and ja. Gold, en hij is of... ook Australië. Ja, oké. Okay. Nee, en ik niet. Uh, In XS? Ja, dat uh, wist ik. Denk ik wel. Als, ik, als het meer keuzevraag was geweest, had ik het geweten. Ja, ja. Nou, ik heb er nog geen dan. E.C.D.C. Uh, <laughs> ja. En uh, op, op zijn Australische noemen ze het hier dan uh, Ekkedekka. Oké. Okay. Dus niet E.C.D.C., maar ze zeggen Ekkedekka. Nou, bij de Men Down Under weet um, ik ook altijd wel ja. waar ze vandaan komen. Ja, inderdaad. <laughs> maar. Uh, maar en, en, en wat zijn de internationale sterren die heel populair zijn? Um, ja, veel country muziek. Oh ja, kennen jullie, is Keith Urban uh, bekend bij jullie of niet? Uh, Keith Urban ken ik niet, nee. Nee, dat is uh, zeg maar een um, uh, country muziek uh, okay. man. En, uh, en die is ook best wel bekend in Amerika. Die heeft ook uh, pop-idol uh, daar gedaan, geloof ik. Maar, uh, dat Sophie, ik heb, nou ik, heb drie, he? ja, ik heb drie namen opgeschreven. De Rubens, de Presets en Keith Urban, die ga ik allemaal even... Uh, Googelen of Spotify. En. Bedankt voor de ja. tips. En dan ga ik nog even ja, naar... dat is echt, uh... echt leuk. Ja, en niet met je oor tegen die telefoon. Oh, <laughs> Hallo? oh, nee. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar dat hadden we het vorige keer dat ook al over. Graag. Dat is ook best wel lastig. Dan staat hij in één keer op stil. Hey Sophie Hoijs, bedankt voor vannacht. Voor jouw uh, ochtends. Ja, graag gedaan. Hé, hey, en uh, ja, bedankt voor jouw bijdrage ook. Ja, graag gedaan aan de show. Ook graag gedaan voor ja. jou ja wie weet spreken elkaar nog eens nou dat zou leuk hartstikke leuk zijn um, op de radio dank je wel, Sofie um, ja Sorry, nee maar niet Sofie even kijken uh, ja we gaan naar Wolt ik ben even uh, van mijn apropos Wolt waar ben je ja ik ben een uh, ik ben hier ja in <laughs> Ja, nog. Ik zit, ik zit even naar je webcam te kijken en ik zie echt een, uh, ik zie een heel raar beelden doorheen. Ik zie jou, maar ik zie allemaal, allemaal beelden van een, uh, helemaal oude beelden met allemaal auto's door de, doorheen. Uh, heel maf is dat. Ja, deze studio staat op de snelweg, dus dat, uh, dat zou oh, misschien. Okay, de auto's. Nee, nee ja. ik heb, nee, ja. <laughs> nee, oh, daar heb ik geen idee. Maar er, er, er loopt ja. nu wel iemand uh, die gaat het even de auto's uh, weghalen. <laughs> ik, ik zwaai even naar je, Wolt. Ja. Dan, ja, je bent, uh, euh, volgens mij ben je met een vertraging uh, in beeld. Maar ja, dan, dat, dat ik... zou kunnen. Dat heb je natuurlijk dat altijd je wel, met de webcam. Was... Um, uh, Walt, ja, wij moeten het nog heel even hebben over... Ja, jij, jij praat eigenlijk als een correspondent van, van Brazilië, van Bolivia en van Argentinië... over, uh, ja. over internationale sterren, over lokale sterren. Wie, wie, wie gaan we eruit pikken? Nou, uh, de, de, de, de grootste zangeres van, van Argentinië alle tijden is denk ik uh, Mercedes Sosa... En uh, zij is uh, uh, ja, echt een de ze is overleden een paar jaar geleden. Maar dat was echt een, uh, de, de grote ster van Argentinië, ja. op het Forksmuziek. Ja, dat echt uh, sociaal bewogen liederen, dat soort dingen allemaal. Tijdens de dictatuur heeft ze ook uh, heel veel uh, protestliederen gezongen, heel populair. Uh, verder hebben we in Argentinië heel veel, uh, ja, gitaar-rookbands. Uh, Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Charlie Garcia. Uh, dat zijn bands met ook veel ska- reggae-invloeden. Of gewoon, ja, lekkere, goede rockmuziek. Luister je het goeie zelf ook veel? Luister je zelf bij. veel die muziek? Ja, Soda Stereo vind ik, uh, vind ik erg goed. En bij, heb dat je ze ook al eens live gezien? Uh, nee, Soda Stereo, uh, helaas, uh, de zanger die ligt al een paar jaar in coma. Dit, uh, dat is een beetje een triest verhaal. Dus die band is opgehouden besta te bestaan. Maar goed, ik uh, zit wel vaker, ze leven dan op. En het, echt, uh, ja, het is echt goed. En um, echt. heb je ook een, een soort een concertcultuur in, uh, in Argentinië? Dat mensen graag... Ja, ja. Uh, mensen live willen zien en uren gaan posten voordat, uh, voordat de tickets vrijgegeven uh, worden? Ja, ja, nou ik weet niet of het zo, uh, uh, zo extreem is als in Nederland, waar je echt de dag van tevoren al in de rij moet gaan liggen, bij wijze van spreken we krijgen van YouTube bijvoorbeeld. Maar alle grote sterren die treden hier op. Er zijn heel veel concertzalen, uh, er zijn heel veel voetbalstadions waar ook uh, af en toe een concert wordt gegeven, uh, van die grote parken waar openluchtfestivals worden gegeven, Pearl Jam is hier in april geweest. Uh, nou ja, alle grote dance die komen ook, met die hebben beroemde DJ's, heel veel clubs, dus alle elektronische muziek en zo, dat, uh, dance, trance en noem het allemaal op, dat is hier ook heel erg populair. Ja, dat, okay. ga, je, dat ga je missen als je naar Brazilië gaat, uh, Wolt. Ja, dan is het alleen maar bossa nova en, uh, en samba. Ja, um, ja. wanneer moet je een besluit nemen over je vertrek? Nou, binnen nu een paar dagen eigenlijk. Oh, het is echt al best <lacht> wel snel. Ja, en dan in de loop van september erheen. Dus, uh... Nou, Wolt, ik wens je vanuit Hilversum heel veel wijsheid toe bij beslissing. Uh, op zich zou het voor, voor jouw bijdrage wel leuk zijn als je, als je naar Brazilië ging, want dat levert vast weer spannende avonturen en verhalen op. Vast dat zeker. Maar. Uh... Ik zeker een overweging nemen. <laughs> ja, ne ne ne neem, neem dat mee. <laughs> en uh, ja. nou, we houden je in de gaten. En uh, ik spreek je, of Filemon of ik, als ik, als ik hier weer zit, we spreken je vast, uh, vast later weer. Komt allemaal goed. Oké, okay, tot ziens. Yes. Dat was hem weer, we zijn rond. We hebben ze alle acht gehad, alle acht de correspondenten en vier onderwerpen. En inmiddels is uh, naast mij aangeschoven de nachtmurgenmeester. Yes. Frank, vroeg je net al heel even naar Australische beentjes. Ja. Maar dat, uh, die zijn wel goed bezig, toch? Ja, zeker. Je hebt uh, de Cat Empire... Een beetje ja, onbekend. Brighter Than Gold hebben ze gehad als hitje. En Empire of the Sun is ook uit Australië. Oh, dat vind ik leuk. En die stonden vandaag ook op Lowlands. Oh, Oké, okay, cool. Ja. Want jij bent helemaal vanuit Lowlands uh, hier gekomen. Ik ben met de, met de Nightliner zo uh, richting Hilversum gaan. <laughs> valt op zich wel mee natuurlijk. Ik heb Biddinghuizen, en Hilversum. Is uh, een half uurtje. Dat is waar. Waar ga je het over hebben straks? Uh, over alcoholgebruik. Oh. Ja, ik denk zo op die festivals wordt veel gedronken. En ik neem aan dat jij ook wel af en toe een drankje drinkt. Ik presenteer dit programma altijd nuchter, probeer ja, ik uh, te doen. Ja, Filemon heeft al dat drank na zich staan wel. Ja, maar die jongen, die kan... Ja, ja, dat suip, Ja, ja, ja. Maar wordt die, wordt die uh, voor geholpen, hè? Maar drink, <laughs> drink jij elke dag? Nee, alcohol, nee. Heb je dat gehad wel, in je studententijd? Ja, nou, op, uh, uh, uh, op vakantie wel. Het, het zit erop. Ik ja. kan niet meer vertellen. Nee, we... uh, straks, Frank. Uh, dit was De Wereld van Filemon. Tot de volgende week. De Wereld van Filemon. Zie En.